Letselschade-expert Drost wil dat Johan steur door de Nederlandse justitie wordt opgepakt. Drost staat bijna 200 oudpatiënten van de neuroloog bij. De politie in Amsterdam heeft tijdens een groot onderzoek naar de schietpartij van zaterdagavond een kalasjnikov gevonden. Het wapen lag in een sloot in de buurt van een sportpark. Vermoedelijk is het een van de wapens die zijn gebruikt bij de schietpartij in de staatsliedenbuurt. Daarbij werden twee mannen in hun auto doodgeschoten. Het waren bekenden van de politie.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 What to do? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Ibiza. Are you ready? team van See It. Natuurlijk ook de aller allerbeste wensen dat er maar heel veel goede muziek gedraaid mag worden. Ik hoop dat je al je hier nog hebt. Zo, dank u wel en Chucky. We trappen af natuurlijk met Toys R Nuts 2013. Ja, we hebben er lang op gewacht, maar ja, 1 januari was het zover. Hij was gereleased. En natuurlijk hier bij See It. Ook in dat nieuwe jaar gaan we weer flink aan de slag. We hebben de nodige nieuwtjes meegenomen. We gaan kijken naar Funkadelic. Ik zie een nieuwtje binnenkomen van Golden House Rockers. Een hele hoop gezelligheid dus. Ja, ook in 2013 gaan de feestjes gewoon door. En ook rond de klok van 10 voor 10 komen ze achter elkaar helemaal voorbij. Dus pak je nieuwe agenda erbij. Als het goed is, is die nog helemaal blanco. En die gaan wij gewoon even gezellig voor jou vullen. Wat hebben we nog meer vanavond? Natuurlijk, een speciale guest mix. Daar laat we hier over, wat speciaal. Oeh, hij is om je vingers bij je af te likken. Dus, ik zou zeggen, heel veel nieuwe muziek. En ja, nieuwe muziek, dat kan maar één ding betekenen. René Ames in de house. Ik heb de nieuwe René James Rock With Me. Komend jaar gaan we dus lekker rocken. Nu, hier bij René Rock With Me. Binnenkort uit op Big Smash! Nu al, hierbij zie je het. Als dat geen goed begin is. Alvast maar, pak die agenda erbij. Zaterdag 2 februari 2013. Met grote uitroep tegen je agenda. Want dan staat alweer de eerste editie van Funkadelic in het nieuwe jaar gepland. En ja, 2013 belooft een spectaculair jaar te worden. Met mooie vooruitzichten zoals twee edities op Nederlands grootste en populairste beachclub vroeger. Het vijfjarig bestaan en om te beginnen een over de top editie in een van de populairste discotheken van Amsterdam, namelijk de Panama. Met twee zalen, een fitbogon en vele mogelijkheden voor een Funky-productie is het gerenoveerde Panama de perfecte locatie voor Funkadelic. Net als altijd zal Funkadelic er weer alles aan doen om er een onvergetelijke avond van te maken. Wat je onder andere kan verwachten is een over de top Funky-productie. ...sexy entertainment waar je het warm van krijgt... Uh, ...1250 Funky Party People uit het hele land... ...en natuurlijk een line-up die je alleen van Funkadelic kan verwachten. Verdeeld over twee zalen staan de volgende artiesten... ...die alleen geen, die alle geen introductie nodig hebben. Benny Rodriguez, Gregor Salto, Michael Mendoza... ...Gennaro en Villa, Delivio Riven en Aaron Gill, Rule en Nena Nenna Brian Chundro en Santos... ...Boosman to Boosman, Pascal Moreno en Tyron Campbell... Jennifer Cook en Ram Live. Met in het achterhoofd de volledig uitverkochte editie van 8 december jongensleden in Little Buddha en de vier overige succesvolle edities in 2012, waarvan meerder uitverkocht, is de kans zeer groot dat de, deze eerste editie van 2013 op toplocatie Panama zal uitverkopen. Om teleurstelling te voorkomen wordt er dan ook strikt aangeraden om je tickets in de voorverkoop te halen. Tickets zijn landelijk verkrijgbaar via alle free recordshops en online via Ticketscript. Voor de vaste Funkadelic aanhang zijn er eerst 100 voorverkooptickets, slechts 10 euro. Deze zijn helaas al uitverkocht. Ik zeg al, het gaat hard. Daarna zijn ze 15 euro en ja, je weet het, more at the door. Voor deze editie zijn er in de voorverkoop maximaal 100 losse VIP-tickets verkrijgbaar voor 35 euro. Deze geven toegang tot de, uh, de VIP-balkon... De VIP bar en is inclusief een free sushi en een welkomstdrankje. VIP tafelreserveringen kunnen gemeld worden naar info@funkadelkevents.nl. En ja, de grote successen hebben ertoe geleid dat Funkadelic in 2013 twee keer is uitgenodigd door de grootste beachclub van Nederland, Beachclub vroeger, namelijk 5000 party people. Houd de website www.funkadelicevents.nl goed in de gaten voor start van de early bird tickets, de line-up en og info. Clap your hands and stamp your feet. After 5 years Funkadelic is still rocking them funky house beats. Dus, zet hem vast in je agenda. Zaterdag 2 februari, de Panama Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom, till late. En ja, je moet minimaal 18 jaar zijn en de dresscode is funky. Tot zover de nieuwtje. Dan gaan we gauw door met een artiest die ook geen introductie meer nodig heeft. Avicii! Samen met Nederlands held, Nicky Romero, back to back. Krijg je een meester van een plaat. I could be the one. Overal hoor je de original, maar ik vind deze ook erg leuk. De Didrik remix. Dit is hier tot nu 11 uur. Met de heetste beats. De beste nieuwtjes. En natuurlijk, the one and only, see it party Ga Kom hier. Things we used to do and used to be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 En Robro met music Op zijn eigen label Insert Coin. En daarvoor natuurlijk Avicii versus Nicky Romero met I Could Be The One in de Diderick remix. En ja, we gaan toch eens kijken. Want vanavond is er weer het feestje. Golden. En ja, Golden staat bekend om haar ijzersterke programmering. En heeft in de laatste edities al grote artiesten als Quintino Roog. Gregory, Real El Canario, Dennis van der Geest, Sheet en Bruintje Lindo en Santos uh, uitgenodigd achter de deks. En ja, natuurlijk staat Golden ook bekend als een vrouwvriendelijk event. Ja, waar een heerlijke sfeer hangt met prachtige aankleding en oogverblindend entertainment. De organisatie haalt dan ook alles uit de kast om de bezoeker tot in de puntjes te verwennen. Met veel trots presenteert Golden op vrijdag 4 januari een nieuwjaarsborrel... Met een gouden randje en een muzikaal aanbod met ontzettend veel energie. Het afgelopen was voor Golden een groot succes. Met uitverkochte edities en indrukwekkende artiesten. Op deze allereerste editie van 2013 maken organisatoren Brian Chundro en Santos zich op voor een speciale DJ-set. Waarin alle klappers van 2012 de revue gaan passeren. Brian Chundro en Santos worden bijgestaan door een zeer uitgebreide line-up van gevestigde DJ-namen en nieuwe gezichten. Een programma om je vingers bij af te likken, maar de organisatie gooit er nog een schepje bovenop. Ja, dj's in combinatie met live-artiesten blijft een gouden combinatie, die op een hoogwaardig event als Golden niet kan ontbreken. Het publiek wordt wederom getrakteerd op het neusje van de zalm, namelijk Sex and Cash. Sexy Mr. On Sex Cassie Cash on Percussion. De Golden Models zorgen voor het nodige entertainment en VJ Jury zorgt met de nodige glitter en glamour beelden voor een visuele sensatie op Nederlands, grootste indoor ledscherm. Bij Golden hoort natuurlijk de beste partyfotograaf van Nederland. Dit is natuurlijk Dennis Veldman. Golden presenteert zichzelf als een exclusief nightlife event. Er wordt dan ook een grote VIP area ingericht waar je in stijl lekker los kan gaan. Dus vanavond, uh, vrijdag 4 januari is het zover. Een zwoele en spannende nacht met de lekkerste Sexy House. Muziek gebracht door waanzinnige DJ's en artiesten. Om 11 uur openen de gouden deuren van Escape Zicht voor jou... en al je vrienden om knallen en exclusief nieuwjaar in te gaan. Ja, je kunt uh, die kaarten kopen via Paylogic in de voorverkoop. Mocht je zeggen, nou, ik heb mijn computer niet meer aan, dan kun je ook gewoon vanavond aan de deur kaarten kopen... Hou er dan wel rekening mee dat ze meestal wat duurder zijn. Tot zover dit nieuwtjes, Straks meer nieuwtjes. En natuurlijk de partykites. En naar de klok van 10. Een hele gave kerstmix. Met alle hoogtepunten van 2012. En misschien wel een blik in de toekomst. Je gaat het straks horen. Wat je nu gaat horen is een nieuwe track van Keen. Sovereign Light Café. En dan niet zomaar de normale versie. Nee. Onze enige echte... Avro Jack, oftewel Nick van der Wal heeft hem onder andere genomen. En geloof me, hij scoort de ene naar de andere hit. En deze gaat heel groot worden. Je hoort het natuurlijk hier bij jou, Sir van Antwoord. Zie het in de house. Nu met Keen. And clueless clowns. I didn't know I was finding out how I could turn from you. When we talked about things we were gonna do, we were wide eyed dreamers and wiser too.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 the lights of the palace arcade and watch night coming down on the sovereign lights cafe let's go down to the bandstand on the pier watch the drunks and the lovers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 you really are. You can get a big house And a faster car You can run away, boy But you won't go far Binnenkort uit op Mixmash. En wat een knallen van een plaat. En ja, BAM! Het nieuwe jaar wordt knallend ingeluid. 2013 mag nog wel voorzien zijn van een ongeluksgetal. Bijgelu bijgeloof wordt vroom opzij geschoven. En want deze gaat op vrijdag 25 januari op een grote hoop. Waar ook alle overdreven blieps, onnodige mashups en flauwe climaxes aan toegevoegd worden. Je begrijpt het al, Amsterdam maakt zich weer op voor een nieuwe editie in de House Rockers reeks. Een speciale editie waarin Leroy Styles een vanavond het voortouw neemt. Rock the house as we are supposed to. Nadat het concept in 2011 het startsein gaf aan een volle bak in de cent. Vervolgens doorgroeide binnen de muren van de Amsterdamse Escape venue Keert House Rockers in 2013. Als vanavond elke laatste vrijdag van de maand terug in de escape. DJ's blijven namelijk nog steeds zat om hun stijl als ondergewaardeerd door hun boksen te knallen. En verzamelen zich op vrijdag 25 januari 2013 als trouwe houserockers om jouw gehoor te, ge te strelen. Da en daar is niks zachts te aardig staan. Rotterdam weet het al jaren, de droom achter de draaitafels. Oh, en tijd voor stadshaantjes die recht tegenover elkaar staan, Nee, we niet. Amsterdam kan er namelijk net zo goed wat van. Voeg hier meerdere provinciale hoofdsteden, grootse festivals, internationale events en wereldse intieme clubnachten aan toe. De kickbucket list van Leroy Styles laat weinig te vinken over. Deze avond staat deze skill man klaar om zijn, om zijn kennen, kunnen en passies onvermoeibaar tot een twee uur durende house rockers set te draaien. Rock de nacht onder begeleiding van MC DJ en beleef hoe de statement van house rockers diep doorgevoerd wordt door de house rockers pionier Leroy Styles verslaafde en onvermoeibare Michael Mendoza. Battlebewuste House vanaten en Phoenix Award winnend duo Delivio Riven en Aaron Kill. Mixtechnisch guru JR. En zetlustige opstreper Klein S. Het mogen duidelijk zijn, House Rockers neemt naar debuut in 2011 nog steeds geen blad voor de mond. En staat ook dit jaar maandelijks klaar in de Amsterdamse ve SK Venue. De voorverkoop is inmiddels van start gegaan, waarbij je via www.houserockers.nl voor slechts... 8 euro, online ticket bemachtigd. Ook aan alle house rockers, VIP liefhebbers is gedacht. Voor 20 euro schrijf je een VIP bandje om de pols. Waarnaast er tevens een aantal tafels beschikbaar zijn, gezeld. Ja, dus noteer vast in je agenda. Vrijdag 25 januari 2013. Ja, we zitten alweer in 2013. Vanaf 11 uur ben je welkom en om 5 uur sluiten de deuren. En ja, voor 8 uur ben je binnen. Of voor 20 euro heb je een VIP. En we zeggen nou... We gaan het eventjes helemaal grof doen. Voor 300 euro heb je een VIP-tafel voor zes personen met één fles drank erbij. Kaarten haal je nu voorverkoop via Ticketscript. Tot zover de nieuwtje. Gauw door. Met nieuwe muziek. En wat dacht je van nieuwe muziek van Richard Gray? Volume at last. Get it. Van Richard Gray, volume Atlas. last. En ja, ik zei het verkeerd. Of we hadden de verkeerde plaat ingezet. Maak je ja, uit! Daarvoor hoorde Besto versus Seth. Sword Chaser versus Fall into the Sky. In de Chucky Mashup. En dat breekt ons alweer. Rond de klok van 10 voor 10. The one and only Seed Party guide. Waar kun je vanavond heen? Of waar word je morgen verwacht? Ja, je hoorde hem net al voorbij komen. Het feestje Golden in de SG vanavond... Vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. Kaarten zijn slechts 5 euro exclusief fee in de voorverkoop. Aan de deur ben je 16 euro kwijt. Dus als je erin bent ga je even naar Paylogic en haal je daar je ticket. De line hij is leuk, gezellig. Brian Chundro en Santos, Miss Sugarware, en Quinn, Aldair Silva, Maldex, Lubla, Jada Silva, Nicolas Bets. DJ Tech, Mikko Sarah, Light Brazil, Muchachos, Dwight Neville, Cassie Cass en Sexy Mistress on Sex. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan heb je het Sfeermakers Visa. Dit vindt plaats in Club Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En tot 5 uur gaat het feestje door. De kaarten zijn 10 euro exclusief via de voorverkoop of aan de deur 12,5 euro. Ja, de line-up in zaal 1 vind je Karincha en Jonathan Man, Giovanna, Harmony, Prime, Turny, Lady B. Fanny West, Lady S, Jane Doe, Irwin, SP, Flava en Cream. Dan vinden we ook nog Alain Delon en Ruby Prophet. De UK, Funky, oftewel zaal 2. Met Cass en Kit Malone, Cream en Hazy. Ja, ook in 2013 vind je in de escape weer het zaterdagse feestje Brainwash... Je bent vanaf 11 uur welkom en kaarten zijn via p in de voorverkoop te koop of aan de deur voor 16 euro. De line-up Raymundo, Rob Boskamp, Costa on sex, Miss Bunty en de PJ LJ is Juri. Dit was alweer de partyagenda. Je kunt dus nog even bijkomen van alle nieuwjaars, oudjaars partygeweld. Ik heb nog één plaats voor je. En dat is een brok geweld van je welste. Dat zijn de Beastie Boys. En Firebeast. Een open letter to Dear New York. In de Tommy Sunshine Bootleg. Zometeen na de klok van tien. Ja, hij staat er echt klaar voor. Een speciale casmix. Van niemand minder dan... Laidback Luke. Maar nu eerst... De Beastie Boys. En de Firebeast. In de bootleg. It's time to rewind cross, squeeze, From the batteries to the top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 Dear New York, this is a love letter to you and how you brought us together We can't say enough about all you do, cause in the city we're ourselves an electric tube Moving from Queens and Staten, from the batteries to the top of Manhattan Asian, Middle Eastern, and Latin, but the And the wind And the wind And Here go, here, go, here, go, here, go, here go Brooklyn, prom, squeeze and stackin' from the batteries to the top of Manhattan Asian, Middle Eastern and Latin Black, white, New York, New York.